Gina, Gina, Gina lolo, Nichita Jij bent voor mij de vrouw Waar ik het meest van hou, daar kan ik werkelijk niks aan doen. Gina, Gina, Gina lolo, Graag zou ik naar je gaan, je bent hier ver vandaan en voor die reis heb ik geen plan.